7 uur. Manning Sampers met het NOS-journaal. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran... zijn gericht op acht overheidsfunctionarissen... die volgens de VS betrokken waren bij de Iraanse vergeldingsaanvallen. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Iran bestookte de afgelopen week twee Amerikaanse bases als vergelding voor de liquidatie van generaal Soleimani. De VS komt ook met strafmaatregelen tegen de Iraanse industrie... zoals de mijnbouw en de staalsector... Een van de Iraanse commandanten die wordt getroffen door de sancties noemt de maatregelen symbolisch. Hij zegt dat ze geen enkel economisch effect hebben. Salah Abdeslam, de enige terrorist die de aanslagen in Parijs overleefde, heeft met andere gevangenen in de gevangenis van Brugge gepraat over zijn daden. Het blijkt uit afgeluisterde gesprekken, meldt een Franse krant. In de gesprekken bevestigt hij dat hij drie zelfmoordterroristen heeft geholpen. Ook zegt hij dat hij na de aanslagen in 2015 in Parijs naar de McDonald's is gegaan... en op zijn vlucht toevallig geïnterviewd is door een Belgische journalist. Hij zit in België een zelfstraf uit van 20 jaar... voor de schietpartij bij zijn aanhouding vier jaar geleden. Een Utrechts hamburgerrestaurant moet een boete betalen van 7500 euro... omdat een 15-jarige bezorger vorig jaar werd doodgereden. De aanrijding was om 9 uur s'avonds... maar de jongen had volgens de wet maar tot 7 uur mogen werken... Het bedrijf heeft daarom een boete gekregen voor kinderarbeid. Ook wil het OM de bedrijfsleider vervolgen. De automobilist die de jongen doodreed kreeg al eerder een celstraf. Oud-radiomaker Sjors Freulich krijgt de Marconi euvre Award 2019. Een belangrijke vakprijs. Volgens de jury heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse radio. Freulich beëindigde vorig jaar zijn lange radiocarrière. En is nu burgemeester van Vijf Heeren Landen. Het weer vanavond en vannacht droog en vrij fris. Morgen vooral in het oosten geregeld zon. Er komt meer wind en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend en Knopend de Hoek is de vertraging in kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja, welkom dames en heren bij deze nieuwe ZFM Het Weekend In. Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. pesa pesa pesa pesa for the zoo oh can't stand us face a mountain of citrus face a face esa eda shot to say face oh in this weekend up, with you pesa pesa pesa pesa pesa hiding from the pain but now i'm tired of running felt like the gods forgot my name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 Ja, dames en heren, u luistert naar ZFM Het Weekend. In. Dat was net op nummer 40 Martin Garrix. Met Home op 39. Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38. SOS van Avicii. Alle drie. We gaan zo langzamerhand op de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. beneden, natuurlijk nummer 37. En dat is Joe LittleBeauty van Fischer. Nummer 7, Dus... De... En heren, u luistert nog steeds naar de beste top 40 dansplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk. Make it to heaven! Dat is de nieuwe binnenkomer David Gedda en Morten. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat. De lijst al, hij zakt alweer in de lijst, vorige week nog op 33, en dat lijkt wel dat hij hem al gaat verlaten. Misschien is hij er wel, wel voor de kerst uit, terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. En dan op 34, all around the world, van Rehab en Touch of Glass. En zometeen meteen krijg je Magnificent and the Seven Skies, met de Drill. Nummer, Nummer, drin, drin, Briente, Значит, не с тем. Значит, не там мы наедине. Шум а кассет обратный билет. Молча уйти, так будет проще всем. Пишем кратко, непонятно. Ik ben een prachtige prachtige prachtige мне не легче, этот prachtige бесконечный каждому prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige Факту рядом нужен чел het но бывает так что одиноким лучше все каждому по факту рядом нужен Распая наши мечты, если в сердце обще niet места, мне не притам, если мне по себе, значит не с тем, значит не там мы наедине, шум а плёнки кассет, обратный билет, молча ходим, так будет проще всем. If I had a choice If I had a, if I had a choice Dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart, Skills and Push. Op 31 Credo van Ziver. En op 30 Joyce van Rab Roberto Surens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Jamel Fat en Jam Cool Nummer 29. Winter, winter, winter, winter, winter, winter. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying. Bijf en Ja, dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de twintig uh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat van de net was op dus 29 rabbit hole van KenFat, Jam uh, op 28 You Got The Love van Kinna, Silva en Moval. En op 27 Sam van Disco van Don Dola. Net hoorde u op 26 Losing It van Was Vorige week nog op 23, toen steeg hij nog, nu hij min middels weer gedouwd. En op 25 I Love You van Armen van Buren. Oh. Zo, ik beneden krijgt u natuurlijk nog nummer 24. We got love. Yeah. Van Gigala, Ella Henderson Nummer 24. can run away from it all but like a boomerang it'll all come back you can hang on until you fall but even when you land you'll be on your back like mannequins old drapes and designers have we forgotten where we come from with bottled hopes and dreams and desires but stuff forgotten we got rules to break, we got risks to say, we got things to say, no one ever said it would be okay, but Winter.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 Ja, dames en heren, en dan is het eerste uur van ZFM het weekend in, dan ben je bijna voorbij. Op 23 stond dus This Is Real van Jack Jones en Ella Henderson. Vorige week nog op 29, dus zes plaatsen gegeven. gestegen. Mabel gaat naar beneden, vorige week op 20, deze week op 22, don't call me up. En dan Soldier van Ofaya.